Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Breda en Zwolle kon je vandaag picknicken in de binnenstad. De horeca in Breda organiseerde de picknick op honderden groene grasmatjes op anderhalve meter afstand. En verkochte to-go-drankjes aan de deur. Allemaal om te laten zien dat ze er klaar voor zijn. De terrassen kunnen open, vinden ze. Eind van de middag werd het hier en daar toch te druk op de picknickplekken en moesten de boa's ingrijpen. De horeca moet door de lockdown gesloten blijven, tot wanneer is nog altijd niet duidelijk. Volgens veel ondernemers is dat zeker voor de terrassen buiten onzinnig. De Britse held Tom Moore is gecremeerd in Engeland. We will remember them. De man die op hoogbejaarde leeftijd miljoenen ophaalde voor het goede doel maakte veel los wereldwijd. De begrafenis was live te zien bij de BBC. Een aantal Feyenoord-fans stap naar de Raad van State. Ze gaan naar de plannen voor het nieuwe stadion aanvechten. Volgens de supporters is er niet genoeg geld en gaat hun die door de verhuizing failliet. Ook zijn ze bang dat kaartjes voor de wedstrijden straks veel duurder worden. En gefeliciteerd met Pokémon. Vandaag 25 jaar geleden kwam de eerste game. Toen nog voor de Game Boy. Het spel was vanaf het begin meteen heel populair. Inmiddels zijn er meer dan 368 miljoen Pokémon games verkocht. Maar misschien ken je Pokémon vooral van de televisieserie. Okay, Het heeft tv-serie waar meer dan 20 seizoenen van zijn gemaakt. Alles is bedacht door twee mannen uit Japan en er bestaan nu bijna 900 verschillende soorten Pokémon. Het weer in de loop van de avond neemt de kans op mist weer toe. De temperatuur daalt naar een graad of twee. Morgen eerst fris, maar in de middag zon en een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Op mijn oren, zaad zilveren klokjes horen, die al jubelen door het lente brengen overal. Liedje, het dondere melodietje, uit het land der bergen, al die pracht van het heelal. Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet? Zeg me toch eens waarom jij het dal verliet? Lokten jou de lichten van de stad zo aan?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 Zilveren klokjes horen, die jou jubelen door het touw, gelend en treng van overal. Een liedje, en een andere melodietje, en een ander al die prachtige. oh, kleine Jodeljongen. En uh, daar zijn we dan weer. Ja, hele goede middag. Dit is weer de ondergetekende verrij hier bij CFM Zandvoort. En dat allemaal vanaf de tolweg 10a, 106.9, 104.5 op de kabel. En uh, ja, ik denk: uh, weet je, laat ik eens een lekkere zomerse plaat gaan draaien. En uh, ja, luister zelf maar. I call an up, so I call KG. En dan Stelbo Zoiets, ja, zoiets, noem het maar wat Jeruzalem. En dat allemaal hier uh, Bij CFM Entertainment View. En uh, wil je verzoekje aanvragen, dan kan dat Ga gewoon eventjes naar uh, www.zfmartisten.nl En daar kunt u dus een uh, mailtje sturen En uh, bellen naar de studio Mag ook, ga dan eventjes naar www.zfmsantwoord.nl daar, daar kunt u ook wel eens vinden. Hey, blijft het toch een lekker nummer. Ja, kijk, toch echt het zomerse gevoel. We gaan verder met de Kiero van Krees de Gier. Blijf mij tot 7 uur. Entertainment for you. Hier jongen, are, radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM. Ah, Entre los míos, si nos ven me han pasado ni locuras, entra las tuyas. Estamos locos tú y yo siento, siendo el mismo asiento. Escuchas mi canción, borramos juntos, entonces podamos. Un mes sigues y si te pierdes, no te asustes, por ti siempre estaré siento, siendo el mismo siempre. I'm Ja, uit het noorden hier. We gaan lekker verder met Henk Dissel en hij heeft het over mijn hart. En dan gaan we zo eventjes lekker bellen natuurlijk met iemand. Ja, en wie dat is, dat hoor je zo. Alles draaide echt om jou. En ik viel je niet kwijt. Maar ik zag bij jou de twijfel in je ogen. En nu is het voorbij.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 Of nog niet terug. Prachtig nummer, Henk Dissel. En dat allemaal hier vanaf uh, de Volweg 10A. Mijn hart is, uh, is dit nummer getiteld. 106.9, 104.5 op de kabel, DAB plus 6A. En we hebben iemand in de uitzending voor een, uh, ja, een knuffel en, uh, en uh, van alles en nog wat. Uh... <laughs> Wil, goeiemiddag. Goedemiddag, ja, voor een knuffel en van alles en nog wat, hè? Ja, ja, ja, ja, ja en uh, wat, wat, uh, wat, ik bedoel, uh, wat doe je met mij en uh, ik wil met jou de hele wereld rond en ja, nog meer uh, van die nummers? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, eenzaam, eenzaam, eigenlijk ja. wat we nu allemaal een beetje zijn, uh, ja. eenzaam en opgesloten als ja. het ware. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, nou ja, eenzaam, ja, ik, ik ben niet eenzaam, dus uh, gelukkig niet, laat ik het zo zeggen. Nee. Hey, want er zijn mensen bij die zijn uh, ja, dat wel, helaas, maar goed. Ja. Hey. Een rot, het is een rotperiode waar we in leven natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is uh, ja, alles behalve leuk, laten we het zo zeggen. Ja, klopt. Eh, maar goed, uh, we hopen in ieder geval uh, het beste van. En uh, ja, voor, voor zover het er nu uitziet, uh, ja, gewoon hoop houden. En uh, joh, dan komt het goed. Ja, ja, vandaar ook de nieuwe single natuurlijk met de titel voor een knuffel en een zoen, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, ik, ik begreep hem, maar uh, vertel jij maar eens wat... Uh, aan de luisteraars. <laughs> nou ja, het is, het is een, een, je krijgt natuurlijk een heleboel fans en, en volgers en familie en vrienden... die je eigenlijk regelmatig ontmoet en altijd begroet met de knuffel en een zoen. Ja. En nu kreeg je toch de vraag... joh, Wil, wanneer denk je dat dat weer mag? Wanneer we weer een feestje mag of hier elkaar weer mogen begroeten met de knuffel en een zoen? Ik dacht, ja, daar zit eigenlijk wel een, een waarheid in en iedereen kijkt er naar uit. En uh, uiteindelijk rolde, een week of zeven geleden, rolde uit mijn pen... dit liedje voor een knuffel en een zoen met een tekst die, denk ik, door iedereen wel een beetje ja aangesproken voelt waardoor die, deze tekst, zeg maar. Ja, ja, dat denk ik ook wel, Want, uh, ja, ja. ja het, is, het is toch een, een gemis, een eigenlijk een gewoonte, hè, waar we eigenlijk al, uh, ja, misschien al 800 jaar mee leven, of misschien wel ja. veel langer. Ja, waar we allemaal mee opgegroeid zijn, ja, maar, ja, ja. Als, je, als je je vrienden of je, of je familie tegenkomt en je hebt ze al een tijdje niet meer gezien, begroetjes je ze met een knuffel of een zoen, en, uh, ja. Ik zeg, of een knuffel en een zoen, dat kan ook nog. Maar zeker ook je fans die graag met je op de foto willen en toch even een praatje met je willen maken. Want ja. het zit er eigenlijk allemaal al een jaar ja. niet meer in. Nee, dat zit er inderdaad uh, eventjes uh, ja, niet in. En, ja. Uh, nou ja, het is nu al iets, uh, of kijken, uh, een jaar, iets meer dan een jaar uh, geleden. Ja, klopt helemaal. En uh, het is, het is uh, zo, als je nu uh, kijkt, zeg maar, dan zijn we voorlopig nog even niet vanaf. Nee, maar ja, nee. kijk, ik heb toch de mensen de mogelijkheid geboden ook om in de videoclip mee te kunnen doen. Een open berichtje op Facebook geplaatst dat mensen een fotootje en een filmpje in mochten sturen naar de, naar de filmstudio. En die hebben ja. het uiteindelijk uh, mooi in de clip verwerkt ook. Dus het uh, was voor mij ook een verrassing wie er allemaal in deed. Dus uh, ja. allemaal mee deden. Ja, nou ja, dat, uh, ik bedoel, je had genoeg uh, gegadigden. Ja. Om het maar zo te zeggen. Ja, dat is sowieso. En dat was voor mij een verrassing, want ik wist niet wie er wat ingestuurd had en nee. uh, wat er allemaal uit zou komen. Wel de afspraak met uh, Joey gemaakt de, van filmcreatie, dat hij er iets heel leuks van zou maken. En uh, daar zei hij zelf, hij had een heel leuk idee. Ja. En uh, alle foto's en filmpjes komen in een hartje door de videoclip heen. En dat is eigenlijk met het teken van een hart onder de riem steken in deze donkere tijd. Ja. Ik, een beetje, ik een beetje alleen in de studio bij de filmopname. Want ja, je mag maar met één man op bezoek. Ja, ja, ja. Dus, het is een beetje goed over nagedacht. Ook over de hoest die Manga gemaakt heeft met de donkere achtergrond. Ja, de sombere tijd waar we in ja, leven. Ja, ja. Natuurlijk de beren die elkaar knuffelen met een lach. Een kleine en een grote beer. Een grote knuffel en een kleine knuffel. Daar maak je iedereen blij mee. Zelf kinderen. Nou ja, en uh, rood is de kleur van de liefde en een zoen. Ja, natuurlijk, dat wil zeggen dat je om iemand geeft. Ja, en weet je wat Johan, nou leuk is het, is? het is vandaag de dag van de ijsbeer. Dus ja. ik, en dan zie je, zie, je, zie je die covers en dan denk je... <laughs> ja, dan, is die, dan komt hij helemaal perfect. Ja, toch? Vandaag, toch? Ja. ja. Hé, hey, maar uh, ja, het is, uh, het is een leuke singel geworden. Ja, sowieso. En, uh... Ik, uh, veel positieve reacties van uh, alle radiostations ook... en ook van mijn vrienden, collega's... Uh, Zeg maar, van iedereen die de plaat al gehoord heeft en ja. gestreamd want ...ja, hij wordt volop gedraaid overal en daar ben ik hartstikke blij om. Ja, nou ja, dat is ook de bedoeling, hè, daar, uh, daar maak je muziek voor. Ja. <coughs> Sorry, even een, een kikker in de keel. Ja, dat kan. <laughs> hey, de padden is uh, padde dus, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> hey, um, heb jij nog wat... Uh, ja. Vooruitzichten, uh, heb je nog wat nieuws op de plank leggen waar je eigenlijk mee bezig bent? En uh, ja, wat je hoopt toch wel van de zomer een beetje of, of, of van het voorjaar nog eigenlijk uit te brengen? Nou ja, we hebben in ieder geval uh, sowieso nog een single op de plank liggen die nog, uh, die nog uitgebracht kan worden, die gewoon naar kant en klaar is er een, zou er nog een clipje bij moeten, maar dat is uh, zeg maar ook van, wij, van, van wijze van spreken over twee weken geregeld als ze dat zou moeten. Ja. Ik heb ook weer een nieuw nummer geschreven, dan gaan we kijken wat we voorrang willen geven of misschien breng ik ze wel met z'n tweeën op één, uh, op één single uit zeg maar, allebei de, de tracks en uh, ja, zo gaan we even kijken hoe we het gaan doen. En we hebben ook al wat aanvragen staan voor openbare optredens... weer wat allemaal door mag gaan en wat niet. Maar we hebben natuurlijk ook optredens in de buitenlucht... bij verzorgingstehuizen en uh, mensen met beperking. En wat, wat feestjes rechts wat aangevraagd is... maar of het überhaupt door mag gaan... is dan natuurlijk altijd de vraag in deze ja, tijd. Ja, ja. Ja, ja, dat is inderdaad de vraag. En uh, we, ja, uh, we moeten wachten tot 15 maart. Ja. En dan uh, horen we in ieder geval uh, ja, hoe, uh, hoe we ervoor staan. En ja. uh, wat, uh, wat er eigenlijk uh, gaat veranderen of uh, niet... Ja, ja. En, en we hopen maar allemaal op het goede. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, ik, ik hoop op een, een, een positieve een verrassende uitslag eigenlijk. Ja, sowieso. Nee, en, met, en, uh... zeker met het zonnetje er nu bij. We weten allemaal dat het virus een beetje lijdt van het zonnetje, want dan kan hij niet zo goed tegen. Dus laat de zon voorlopig maar even schijnen, zeg ik dan. Ja, toch? Ja. Dat is de nieuwe titel. Nee, dat zou zo kunnen. Laat de zon voorlopig maar even schijnen. Ja, ja. Ja, je brengt me wel weer op een idee zo, hè? Ja, toch? <laughs> ja, maar ja, daar, zo worden ideeën geboren, Het Dat is altijd, ja. Eh, altijd spontaan. Ja, waarom? Hey Wil, ik zou zeggen... Ja, kondig hem lekker aan. En dan gaan we hem lekker ja. draaien. En volgende live vraagt van ZFM Zandvoort natuurlijk... hier de nieuwe single van Wilde Brouwer... voor een knuffel en een zoen. Hey, ik wens jou een heel goed weekend. Ja, en jullie bedankt ook voor de aandacht natuurlijk. En heel veel succes met het programma nog. Hey, graag gedaan en dankjewel. Hoi, hoi. hoi wil. Hoi. hoi, hoi. Zou ik alles willen doen? Zeker nu in deze bare tijden. Voor een knuffel en een zoen. Zou ik alles willen doen? Met een knuffel kan je iedereen verblijden. Maar dat was maar net begonnen. Een knuffel en een zoen toen ik je zag. Op ieder feestje als we het maar konden. Maar dat mocht niet meer van de een op andere dag Voor een knuffel en een zoen zou ik alles willen doen. Zeker nu in deze bare tijden Voor een knuffel en een zoen Zou ik alles willen doen Met de knuffel kan je iedereen verblijden Je vrienden en familie weer begroeten Dat deed je met een knuffel en een zoen al uren, weken, maanden, mocht niemand op de wereld dit nog doen. Voor een knuffel en een zoen zou ik alles willen doen. Zeker nu in deze barre tijden. Voor een knuffel en een zoen Zou ik alles willen doen Met een knuffel kan je iedereen verblijden We hopen nu maar snel op betere tijden Dat elkaar omhelzen ook weer mag Ik jou weer met een knuffel mag verblijden het zonneschijn voor ieder elke dag. Oh, dat was hij dan. Ja, wilde brouwer En voor een knuffel en een zoen. Ja, zou ik uh, van alles willen doen. Hé, hey, um, wat gaan we doen? Ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien van. Uh, even kijken hoor. Ja, Tamara Tool, dat gaan we doen. Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. ZFM Standford Radio. 1069 FM. Ah, Kom weer terug, het Toll. Ik zit hier alleen, het is stil om me heen. De dagen zijn zo eenzaam zonder jou. Geduurd, maar nu is het gebeurd Vandaag zag ik de vrouw van al mijn dromen Ze liep me eerst voorbij Maar kwam opeens naar mij Mijn bloed begon van top tot teen te stromen Haar ogen waren mooier dan juwelen Ze keek me aan, ik wist niet wat ik zag Ze fluisterde en zag, ik ben herrijk In de klas. Ik had het niet gezien was zij het echt misschien. Het voelde weer alsof ik dertien was. Oh. Nu voorbij, de avond dichterbij. Ik heb een date met haar, we gaan iets drinken. Ik ben echt heel nerveus, een macho, maar niet heus. Ik sta hier als een Ik heb jij er niet. Ik ga zo naar haar toe met bloemen en een zon. We zien wel wat er lichting het verschiet. Oh. Ik ben stapelgeen op Helene, Dennis van Veen was dit hier bij ZFM Entertainment for You. En dat allemaal vanuit Zandvoort aan de Tolweg 10A. We gaan lekker naar Ray Benjamin. En als ik je laat gaan. Voor info en dergelijke verzoekje aanvragen kan je gewoon even een mailtje. Ik vertel jou alles wat ik zelf heb geleerd: door schade en schande mijn hart in mijn handen. En ik heb alles geprobeerd, de wereld gezien, van alles gevonden, van iedereen wat. Maar niks bracht me meer. Dan wat ik al had, zat altijd verborgen in mijn hart. En ik kan je niet vertellen waar je heen zou moeten gaan. Wees niet bang je hart te geven, dat heb ik ook gedaan. Als ik je laat. Wat jij tot nu toe al weet. We weten geven, al raak je het kwijt. Je hebt al bewezen dat jij haar verbeterd door jezelf te zijn. Als ik... Als ik laat gaan, dat was hij dan. Roy Benjamin. En als ik, ja, als ik uh, laat gaan. Hé, hey, um, ja, we gaan ze nog even bellen. We gaan uh, nog een plaatje draaien van uh, Alvaro Soler en El Mismo Sol. Vanaf de tolweg 10 Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen. Ja, nogmaals een uh, goede middag. Want het is. Uh, ja, momenteel. kwart voor. De klokken van zes. En uh, dat betekent dat we. Hij is, er, hij is er weer terug. Hij is er weer terug. De drie op een rij van Fred Heij. Ja, ik zou zeggen. Blijf lekker luisteren. Want hier is hij dan. Als eerste. Domeklin en Crying. I was alright. De drieperij van Fred Heij. Jenny was only nine years old. It's sister of someone I know and she was pretty. Ooh, yes she was. She was a gorgeous. Man thing in the whole wide world, and she was pretty, ooh, yes, she was. Dan weer. De, drie op de rij. Van Fred Heij. Ja. En we begonnen natuurlijk met Don McLean. Crying. En als tweede natuurlijk Spargo met You and Me. En natuurlijk was dit uh, Cindy Coast en The Eyes of Jenny. Heerlijke muziek. En uh, ja, blij dat ik rij met de muziek van Fred Heij. Dit waren ze dan weer, de drieën van Fred Heij. En uh, ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan er nog eentje draaien tot uh, ja, naar het nieuws van, uh, van 6 uur. En dat doen we met Wesley Bronkurst. En hij hebt het over Duurt het nog lang? Duurt het nog lang. Uh, nou, nog een uurtje hierna. Onze wereld is nu even anders. Waar ik gisteren nog naast je zat, zit ik nu op veilige afstand. En het voelt toch zo vreemd, weet je dat. We zwaaien van achter de ramen naar een held die zich toch buiten wacht. Omdat zij voor ons blijven zorgen. Wat wordt er van hun veel gevraagd? Duurt dit nog lang, duurt dit nog lang? Ik wil weer een kus gewoon.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 Lach niet en het voelt zo gemeen. Een lach en een klap op je schouder. gewoon als ik jou weer zag. Begroetingen zijn nu veel kouder. Komt er een eind aan de dag? Duur